Thank Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Apenpokken is een internationaal gevaar voor de volksgezondheid. Dat heeft de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd. We hebben besloten dat de monkeypox-uitbraak een public health emergency of international concern Om je een idee te geven, apenpokken komen hiermee op hetzelfde waarschuwingsniveau als polio en corona. De ziekte is de laatste tijd vastgesteld bij zo'n 14.000 mensen over de hele wereld. In ons land gaat het tot nu toe om. Zo'n 700 gevallen. Op de Dam in Amsterdam is gedemonstreerd... tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er staan 15 trekkers en 10 vrachtwagens. Een actiegroep heeft boeren, vissers, truckers en burgers opgeroepen om mee te doen. Diezelfde groep zat eerder achter meerdere anti-corona-demonstraties op het Museumplein. En de zomervakantie is niet echt lekker begonnen voor veel Britse vakantiegangers. Zes uur moesten ze in Dover in de file staan... voordat ze op de veerboot naar Frankrijk konden komt doordat de Fransen maar de helft van de grensposten hebben bemand. Zij zeggen bovendien dat het niet hun probleem is... en dat ze door de brexit al veel extra papierwerk moeten doen. En wil je op vliegvakantie, maar heb je geen zin in al die lange rijen... nou, dan vlieg je toch gewoon zelf. Dat doen Jean-Paul en Andrea uit het Brabantse Steenbergen. Ze hebben zelf een vliegbrevet en ook een eenmotorig vliegtuigje. We gaan vandaag naar Milaan-Bresso en zijn verpland om een dag of vijf te blijven. En dat doen we dan via de Alpen. Dus we gaan laag ja, door de Alpen. We gaan er niet echt overheen. En ja, blijven we een dag of vijf. Nou, dat klinkt heel luxe, maar vliegen met zo'n klein toestel is toch nog best wel een maar goed, dan kan je dus wel in Milaan komen zonder in de rij te hoeven staan. En het weer nog. Er zijn wat stapelwolken, maar het is wel overal droog. En het is ook zonnig. Het is een graad of 22 in het noorden. En in Zuid-Limburg wordt de 27 aangetikt. ZFM, Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Bent, even bij mij bent, voelt het meteen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 zo bijzonder mooi, voor jou ben ik gevallen, die blik en die ogen van jou. Mijn, mijn hart gevuld met liefde, mijn hart gevuld met warmte Deze gevoel dat ik nooit eerder kon Alleen ik laat dit maar gebeuren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 Tijd haast stilgezet Want ik geloof niet in sprookjes tussen ze zei dat ik ook kus Al vallen voor een vrouw Weet je Zon, zee, zandvoort en zomerhier. Op de startbaan gaan alle lichten aan. Neem een pijlen hand zo snel je kan. Ja, nu is de tijd.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 Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerits. De regen stroomt als tranen langs mijn ruit. Het is of de hele hemel om je huilt.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 Trying to hit your main thing. Let me borrow this. It's been hot tech, and I got a hot tech. I got new money. It ain't even out yet. Riding in a coop Trying to find a roof. Yeah, Drago in the seat, making chicken noodle soup. Yeah, drunk Dr. soup, Yeah, never wore suit. Rout, niggas come around, savage it's spook okay. Fuck my best partner, make a bitch drop. Never okay. sold truck nigga I'm a problem. Love bitch, bother. Hit dog collar, hit my first lick when it bottom, honey collar. Gucci garments could smell like armpits. You the best dick, all I ride is foreign shit. Sipping high tech, and I got a high tech. I got new money, it ain't even out yet.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 Thick, all I ride is foreign shit. Sippin' hot tea, and I got a hot head. I got new money, it ain't even out yet. You went bought a plane ticket, but I chartered it. Tryna hit your name, thing. Sippin' hot tea, and I got a hot tech I got new money, it ain't even out yet.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 Of laat je mij alleen Ben jij van mij alleen Alleen van mij Alleen van mij Ben jij van mij alleen Ben jij van mij alleen Ben jij van mij alleen, van mij alleen? Ik wil niet delen Ben jij van mij alleen Blijf jij blij bij mij Of laat je mij alleen Dit is de lange, hete zomer van ZFM ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. Fm. ZFM Zandvoort ZFM Zandvoort 106.9 FM Yeah. Ik het nog niet. Het was toch zinloos geweld, op die avond in de stad iemand riep nog ver gehad wordt dan een mens niet meer geteld. Het gebeurde in de stad. Ik heb een goede vriend gehad. Dios, mijn vriend, dat heb jij toch niet verdiend, De sterven voor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 beweent doelloos verzonken en dronken en niets dat niet mocht wij twee door de tijd de tijd heen mids nachtdroom, waar jij verscheen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 Draag me, ik Draag je bij mij tot een licht straks doof. Ik draag je bij mij tot een licht straks dooft een hele zomer lang zandvoort als bruisende badma's. Ook in de zomer zie ik Stay open Van mijn leven Mijn idee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 Er is geen huisdier, maar het gevolg van te veel drank, meneer neer Alhoewel ze sans harde dingen zegt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 het is als op mijn oren, zaden zilveren klokjes horen, die al jubelen door het touw, gelent en treng van overal. Een liedje en een andere melodietje, en een ander ergens al die brand van je heelal. Klokjes horen Jouw jubelen horen een de lente overal Mietje, en het wonderen Meer en een ander een bietje, al die praf van Het heelal